11 uur, Marielle Hageman met het NOS-journaal. In de Verenigde Staten zijn door de orkaan Irene zeker vier mensen om het leven gekomen. Het jongste slachtoffer is een jongen van 11. Hij was in een appartementengebouw in de staat Virginia waar een boom op viel. In North Carolina, waar de orkaan aan land kwam, zijn drie mensen om het leven gekomen. Daar zitten honderdduizenden mensen zonder stroom en straten staan blank. De stad New York is begonnen met het stilleggen van het openbaar vervoer in afwachting van de orkaan. President Obama waarschuwde op een persconferentie... voor de gevaarlijkste orkaan uit de geschiedenis. Hij zei, we moeten hopen op het beste, maar ons voorbereiden op het ergste. In zeven staten langs de Oostkust geldt de noodtoestand. Irene gaat in noordelijke richting. De orkaan zal waarschijnlijk ook een deel van Canada bereiken. Weerkundigen hebben een waarschuwing uitgegeven... voor het gebied ten noorden van de grens met de Verenigde Staten. De Amerikanen zeggen dat ze de nummer twee van Al-Qaeda hebben gedood. De man, Atiyah Abt al-Rahman, zou zijn gedood in de Pakistanse provincie Waziristan. Hoe hij is gedood willen de Amerikanen niet zeggen, maar zijn dood viel samen met de melding van een aanval door een onbemand CIA-vliegtuig afgelopen maandag. Voor de dood van Osama Bin Laden was Rahman een commandant van het terreurnetwerk, een vertrouweling van Bin Laden. Hij was een tijd Al-Qaeda's afgezand in Iran en mag nog steeds dat land vrijelijk in en uitreizen. Na de uitschakeling van Bin Laden promoveerde Rachman tot nummer twee... achter de nieuwe leider Zawahri. Rachman komt uit Libië. Hij sloot zich als tiener aan bij Al-Qaeda in Afghanistan... om mee te vechten tegen de Sovjet-Unie. De Indiaanse man, die al elf dagen in hongerstaking is... tegen de corruptie in zijn land, heeft besloten weer te gaan eten. Hij lijkt zijn zin te hebben gekregen... nu het Indiaanse parlement instemt met strengere maatregelen tegen corruptie... De 74-jarige Anna Hazare kreeg steunbetuiging uit het hele land. Het parlement besloot uiteindelijk om een toezichthouder in te stellen. Daarmee steunt het parlement het plan van Hazare, dat veel verder gaat dan het regeringsvoorstel voor de bestrijding van corruptie. Hazare wil dat de anticorruptiewaakhond ook onderzoeken mag instellen naar het bureau van de premier en de rechterlijke macht. De corruptie heeft India naar schatting al miljarden euro's gekost. De Harley-dag in Tilburg gaat morgen niet door. De burgemeester heeft daartoe besloten. Er was volgens een woordvoerder serieuze informatie binnengekomen... op basis waarvan het, zoals wordt genoemd... gezellige familiekarakter van de motordag... niet meer kan worden gegarandeerd. De politie neemt maatregelen om motorrijders... die morgen toch komen, weg te sturen. De afgelopen tijd zijn meer motorevenementen afgeblazen... omdat werd gevreesd voor een confrontatie tussen de Hells Angels... en de Molukse motoclub Satudara... Ook in Breda gelden dit weekend weer speciale veiligheidsmaatregelen... na intimiderend gedrag van leden van Satoudara in het uitgaansgebied. De politie in Cullenborg heeft een man van 18 aangehouden... omdat hij gisteravond de ruiten van een woning zou hebben ingegooid. Na het incident was het tot diep in de nacht onrustig in de wijk Ter weide. Op straat kwamen grote groepen jongeren bij elkaar... en de politie besloot extra agenten in te zetten. Pas tegen drie uur vannacht keerde de rust terug... Rond de jaarwisseling in 2010 waren er in de wijk terwijde rellen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Daarna was in de wijk nog maanden een samenscholingsverbod van kracht. De politie in Culemborg verwacht dat het vanavond rustig blijft, maar we houdt wel een extra oogje in het zeil. In Breskens heeft de politie in een woning een dode vrouw van 35 gevonden. Zij is door een misdrijf om het leven gekomen. De vermoedelijke dader is aangehouden. Hij is haar ex en de vader van haar twee kinderen. Die kinderen van zes en drie zijn door de man na zijn daad naar kennissen gebracht. Enige tijd later heeft hij zichzelf bij de politie gemeld. De technische recherche is een onderzoek begonnen. In de eredivisie heeft koploper Twente ook zijn vierde wedstrijd van het seizoen gewonnen. In Enschede werd het 4-1 tegen VVV Venlo. Andere uitslagen RKC NAC 2-1, NEC Herakles ook 2-1 en Utrecht Roda 3-1. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben de Europese titel veroverd. In de finale van het toernooi in Gladbach versloegen de oranjevrouwen gastland Duitsland met 3-0... door doelpunten van Marilyn Agliotti, Ellen Hoog en Liedewij Welten. Het brons was op het EK voor Engeland. Morgen is de mannenfinale, die gaat ook tussen Nederland en Duitsland. Het weer vannacht in de kustgebieden, kans op buien. In het binnenland vrijwel overal droog. Morgen overdag opnieuw buien, eerst vooral in het westen. Tussen de buien door geregeld zon, het wordt 18 graden. Na het weekend wordt de temperatuur iets lager, maar er is wel minder kans op een bui. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van Radio en tv en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Max van Wezel. De kwestie Burema. Als alle leden van de PvdA nou eens hun partijlidmaatschap opzeggen... dan mogen ze van de PVV misschien wel allemaal lid worden van de Hoge Raad. Ik zie niets, ik ben niet, ik ken ze niet. Politiek van Bram Vermeulen, een van de te vroeg overleden Nederlandse artiesten... waaraan een eresalut wordt gebracht door Maarten van Roosendaal en Paul de Munnik... in hun voorstelling Heimwee naar de hemel. Er worden ook nummers van onder meer Robert Long en Ramses Schaffi uitgevoerd. Morgen een voorproefje tijdens de Uitmarkt in Amsterdam. En ook voor de rest van de muziekkeus vanavond geldt dat hij in het teken van die overigens wat verregende staat. Welkom bij de zaterdagavondaflevering van Met het Oog op Morgen... via de kabel, het internet en sinds een paar dagen ook... via de middengolfzender van de BBC. Dit in afwachting van die lieve zendmasten die nog steeds uitblijven. Met vanavond de orkaan Irene bedreigt na de staat North Carolina... nu ook de stad New York. Het laatste nieuws uit Libië van Volkskrant-correspondent Remco Andersen. Kolonel Gaddafi is zo goed als verslagen de Arabische lente vordert. Maar wat betekent die lente voor het Midden-Oosten-conflict... voor het nu al meer dan een eeuw oude geschil tussen Israël en de Palestijnen? Kan een hardloper zonder benen het winnen van atleten zonder handicap? De Zuid-Afrikaan Oscar Pistorius gaat het morgen op het WK in Zuid-Korea proberen. En er worden de afgelopen maanden opvallend veel neushoornhoorns gestolen... Nu is het weer raak in Rotterdam. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 27 augustus. En daar gaat de camera. Je kunt feel de wind en de regen. We hebben Literally letterlijk, inland. in see inland. Je ziet een boot daar hangen. Mensen down ze zo goed mogelijk en hopen dat ze er zijn. When to the area. Uit North Carolina komen de eerste berichten over schade. Daken zijn van gebouwen gerukt, bomen zijn ontworteld en het regent vooral onophoudelijk. Het is moeilijk om hier te staan. Het is zand en water zo so hard dat het stinkt als het stinkt. Back at home, um, there's trees down, power's out, but the water has stayed down, so that's good. We've never done a mandatory evacuation before, and we wouldn't be doing it now if we didn't think this storm had the potential to be very serious. Don't wait. Don't delay. We all hope for the best, but we have to be prepared for the worst. Wel, overal proberen mensen te doen wat ze kunnen. Degene die weg moeten. Uh, de meeste mensen gaan ook wel weg uit de evacuatiegebieden. I don't know, I've been here for like two hurricanes and I stayed and uh they weren't bad at all. But uh, this one everybody's more worried about. So, we'll see. Well, I'm staying. staying. Yeah, I don't think it's going to be as bad as we thought it would be. De restaurant waar ik ongeveer naast sta, daar vindt zo meteen een bruiloftplaats. Nou, dat huwelijk wordt gelijk goed op de proef gesteld... want over een paar uur verwacht men hier Orkaan Irene. Well, you know, we, we hope for the best, prepare for the worst. Ja, Orkaan Irene, die momenteel de oostkust van de Verenigde Staten teistert. Aan de telefoon vanuit New York, oud-D66-leider Boris Dietrich... hij werkt nu voor Human Rights Watch in The Big Apple. Uh, waar ben je, Boris, op dit moment? Ik eigenlijk op straat, vlakbij mijn uh, flatgebouw. En dat flatgebouw dat staat aan de East River. Dus dat is de gevaarlijkste zone. En we hadden dus ook zo'n order gekregen... om het hele flatgebouw te ontruimen. Maar uh, er zijn toch vrij veel buren van mij die zeggen... nou weet je wat, we blijven gewoon thuis zitten in het flatgebouw. En ik ben ook zo'n eigenwijze iemand, dus ik uh, zit ook gewoon thuis eigenlijk. Moest het niet van de burgemeester weggaan? Het moest, maar als je het niet doet, dan... Uh, het enige wat er dan gebeurt, is dat je geen hulp krijgt... als er iets ergs zou gebeuren. Dus uh, ja, in feite, wat is nou moeten? Dus uh, ja, het, het eerste wat bij ons eigenlijk kan gebeuren... om ik woon vrij hoog in een flatgebouw... is dat de stroom uitvalt en zo. Maar ja, goed, dat is allemaal wel te overzien, denk ik. Uh, ben je wel goed verzekerd? <laughs> nou, ik, toevallig heb ik een televisieprogramma gezien dat... Met zelfs mensen die goed verzekerd zijn, uh, hier geen dekking voor krijgen. Dus uh, of je nou verzekerd bent of niet, dat maakt eigenlijk niet uit. En wat merk je eigenlijk van de orkaan Irene? Nou, het is een... Uh, het is, nou, niks. Het is stilte voor de storm. Dus het regent hier inderdaad wel een beetje. Ja, hier ook. Maar Nou, precies. Dus als niemand gezegd zou hebben dat er een orkaan aankwam, dan had ik ook niks gemerkt. Het rare is wel dat het straatbeeld heel stil is. Uh, je kan nu zelfs vogels op straat horen en er is bijna geen verkeer. Al het uh, uh, openbaar vervoer is stilgelegd en uh, ik heb ja, allerlei rijen voor supermarkten zien staan. Mensen gingen echt inslaan. Dus het is heel stil op straat. Dat is eigenlijk het enige verschil met een gewone regenbui in New York. Als het echt gaat stormen, als het nog gaat stormen... mogen we morgen weer bellen? Uh, ik hoop dat mijn telefoon het dan nog doet. Ja, ja en de Tuurlijk. televisie, en, de, en, de, en het licht, <laughs> en de lift. Bedankt Boris Dietrich vanuit New York. Graag gedaan. Het andere nieuws. In het Belgische Aalst heeft de politie de lichamen van twee jonge kinderen gevonden. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft de moeder aangehouden. Zij heeft gedeeltelijke bekentenissen afgelegd, maar het is wel zo uh, dat zij zich in uh, waantoestanden uh, bevindt en dat haar uh, psychiatrische toestand niet geheel stabiel is. Dat was de omstanders die zagen hoe de politie de vrouw probeerde te pakken te krijgen, ook opgevallen. Dingen uit haar raam en ze heeft satellieten van achteraf gebroken, dat ringen. Dus ze begonnen met die vaas naar beneden te gooien en was ze van alles naar beneden gooien en zo. In het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam zijn gisteravond dus drie hoorns van een neushoorn gestolen. De hoorns werden van een plastic neushoornkop afgezaagd. Er worden de laatste tijd vaker hoorns gestolen, dus het museum had kunnen weten dat de dieven ook in Rotterdam zouden toeslaan. In een kunstmuseum, er worden ook schilderijen gestolen, ga je ook geen replica's van de Rembrandts en de Van Goghs neerhangen. We hebben er toch uiteindelijk voor gekozen om het originele ding te laten hangen. Straks in de rubriek 5 voor 12 uitgebreider aandacht voor de Neushoornhoornzaak. En dan hebben we er weer een paar Europese kampioenen bij. De Nederlandse hockeyvrouwen versloegen in de finale Duitsland met duidelijke cijfers. 3-0. Volgens Maatje Goderie was van het begin af aan duidelijk wie als Europees kampioen van het veld zou stappen. Als je dan dit in de finale kan laten zien, zeg maar, en ja, zoveel vertrouwen naar elkaar uitstraalt. en in een wedstrijd zo kan spelen. en dan vrij snel op 1-2-0 komt, dan is het wel echt uh, heel lekker spelen, moet ik zeggen. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Ik snak naar adem, bel je en ik zeg, ik boek een vlucht. Weg uit Nederland ben klaar met die oude hand gelopen klucht. En waarschijnlijk zien ze mij niet meer terug. We stijgen op, je kijkt me aan ik denk we ben je goed gelukt, we landen dan een taxi in het hotel is goed, onze kleren in de hoek en we scheren rakeling. Langs het geluk, Parijs, de lentezon Jij leest de krant en ik lees je gezicht Koffie in de ochtend En ik besef me dat er niets is dat ik mis En dan raak ik zomaar van de wijs Wanneer ik denk aan Ik wil terug, op een knieën uit Parijs en ik zucht. Je zegt, wat denk je aan? Ik zeg niets, we lopen samen door de stad. We eten en we drinken wat, we praten over alles en je lacht. Dat je deze stad nooit is. Zo zacht, we wandelen de avond in Je houdt van mij en ik hou me vast aan de herinnering Aan vanavond, een verdachte dwalen af En dan raak ik zomaar van mijn stuk Wanneer ik denk aan de wilde Hoe het zo. Om een knieën uit te vangen. Ze traden eerder vanavond op op het Noord-Holland-podium op de uitmarkt in Amsterdam. En het nummer dat we draaiden heette Weg uit Nederland. We wachten nog steeds op verbinding met Libië. Dat loopt niet makkelijk vanavond. Daar moet Volkskrant-redacteur Remco Andersen zijn om ons straks te woord te staan. Uh, nou, ik laat het weten als hij zich meldt. En ondertussen ga ik praten over de toekomst van het Midden-Oosten. Want Tunesië, Egyptië, Libië en wie weet Syrië en Jemen, het zijn tumultueuze tijden in de Arabische wereld en er komen wellicht veel meer democratieën bij. Maar wat gaan die omwentelingen betekenen voor de verhouding tussen Israël en de Palestijnen? Ik ga erover praten met Petra Stine, Arabist, oud diplomaten en schrijfster van het boek Dromen van een Arabische Lente. En hier in de studio met NOS-Midden-Oosten-correspondent Sander van Hoorn. Net, net onderweg van Tel Aviv naar je nieuwe standplaats Bayer Hoed geloof ik? Ja, ja, ja, even in Nederland. En Dat loopt dan even via Hilvers. Precies. En Petra Sine zit in Den Haag. Goedenavond. Goedenavond. En Israël heeft altijd gezegd, Sander, dat, uh, dat het de enige democratie in het hele Midden-Oosten is... Ja, inmiddels is Tunesië erbij, Egypte erbij, Libië wellicht. Hoe reageren ze daar in Israël Ja, op? voor de goede orde natuurlijk. Libanon ook een democratie en de Palestijnen... die hebben ook volgens iedereen uh, hele goede verkiezingen. Precies. Maar goed, nee, hoe reageren ze daarop? Toch wel met angst en beven nog steeds. Omdat het nog altijd zo onduidelijk is uh, waar het naartoe gaat. Uh, Jordanië, al, al wel ook daar demonstraties zijn een zo zo'n bastion van stabiliteit voor Israël geworden. Want Egypte, ja, ze willen geen oorlog met Israël... maar daar is alles mee gezegd. En Syrië is nog altijd de grote onbekende factor. Dus alles wordt op de voet gevolgd en niet met heel veel vertrouwen. Dat angst en beven in Israël, mevrouw Stine... is dat vanuit de Arabische wereld bekeken op zijn plaats... Nou, het opvallende was dat uh, tijdens uh, de 18 dagen op Tahrir eigenlijk het hele uh, vraagstuk, het Arabisch-Israëlisch conflict, helemaal niet speelde. Het ging meer over dat je moest internetten en zo. En, uh, nou, dat ging vooral over, het ging vooral over waardigheid en over uh, het wegsturen van het Mubarak-regime. Ja. Maar je ziet nu, zeg maar, in de tweede, derde golf. Vorige week nog waren er. Uh, nou, heftige demonstraties uh, voor de Israëlische ambassade in Cairo. En toen heeft een jonge man, die is uh, dak opgeklommen en heeft op de dertiende verdiepingen van het gebouw een uh, Israëlische vlag vervangen met een Egyptische vlag. Ja, en dat is inmiddels een nationale held. Ja. Dus, um, ik denk dat wat, wat je nu ziet is dat de Arabische straat is eigenlijk altijd door ons in het Westen en ook in Israël volgens mij gezien als aan de ene kant een hele emotionele straat of een straat die je kon verwaarlozen, want er waren toch geen democratieën. En je hebt toch in die revoluties de afgelopen maanden gezien dat die Arabische straat een stem heeft die, waar je wel degelijk rekening mee moet gaan houden. Ja, en Israël is heel erg bang dat die Arabische straat uiteindelijk uh, maar één doel heeft. En dat is namelijk de Israëlische straat, de zee indrijven. Of het terecht is of niet, dat is een uh, in brede lagen van de bevolking diep diepgeworteld uh, gevoel. Ja, daar zou de, Israëlische ja, de staat straat wel eens in kunnen hebben, hè, mevrouw Stine. Dat, dat nou, de bedoeling het, het van sommigen Arabische is dat, wereld is. Nou, het interessante is dat er eigenlijk al bijna tien jaar... een uh, Arabisch Vredesinitiatief op tafel ligt. Dat in 2002 in Beirut uh, door de Arabische Liga is geïnitieerd... op, op, op voorstel van Saoedi-Arabië. Daar kun je heel cynisch over doen. Maar in feite is dat wel een handreiking geweest... die in 2007 nog een keer is bijgesteld. En ja, Israël kan nu kiezen. He, gaan ze voor een toekomst met de buren of grijpen ze terug, echt helemaal zichzelf isoleren. En je ziet dat in de Arabische wereld men toch wel geschrokken is... dat Israël eigenlijk het liefste contact blijft houden met de duivel die ze kennen. Ja. Dus dat ze eigenlijk voorstander waren dat Mubarak zou blijven, dat Assad blijft. En bizar genoeg bevindt Israël zich nu aan de kant van Saoedi-Arabië... als het gaat over de steun die ze en democratisering in de Arabische wereld zouden willen geven. Ja, Israël was inderdaad een van de laatste landen die Mubarak liet vallen. Daar hebben ze hem ja. heel lang gesteund. en Kijk, weet je... Het probleem is een beetje dat uh, in Israël heb je wel degelijk ook die geluiden... die zeggen we moeten deze beweging omarmen. Het is nog niet duidelijk, maar we kunnen er in elk geval alleen maar slechter van worden. Als we het negeren, want dan zitten we in de hoek waar de klappen vallen. En een beetje een parallel kun je, kun je trekken met uh, de 20 september... als de Palestijnen naar de VN toe gaan om erkenning van de staat Palestina te vragen. Mm -hmm. uh, ook nu heb je binnen Israël een groep, een groeiende groep ook... van mensen die zeggen, weet je wat we eigenlijk zouden moeten doen? We zouden ze gewoon als eerste land moeten erkennen. zeggen, hm. jongens, welkom, er verandert toch niks, de dag daarna. Ja, maar moet hoeveel Israëliërs zijn dat, Sander? Nou, dat zijn er niet veel. De groep is groeiend, maar die zijn uh, in geen honderdduizend jaar aan in de meerderheid, als je, als je kijkt naar de huidige samenstelling van de regering. Dus het is een interessante groep, maar niet de groep die uiteindelijk het beleid gaat bepalen. Terwijl toch een heel interessante gedachte is, hè, dat je, um, er verandert toch niks. Er moet uiteindelijk, of het nou Palestina is, of de Palestijnse autoriteit, moet je onderhandelen over vrede, moet je onderhandelen over grenzen. Maar het wordt door die groep aangegeven om te zeggen, Israël maakt op dit moment strategisch verkeerde keuzes door af te wachten. Mevrouw Stine, even, even cynisch geredeneerd. Is het niet heel logisch dat Israël altijd gedacht heeft van... geef ons maar Mubarak, geef ons maar Assad. Dat gaf wel Rustig aan de grenzen. Tuurlijk, dat is heel, dat is heel logisch. Je, bent, je kunt zelf je laten voorstaan op dat je de enige democratie bent in de wereld... en je sluit vredesakkoorden af met dictators... die niet naar hun eigen volk hoeven te gaan om daar uh, goedkeuring voor te krijgen. Dat is natuurlijk heel gemakkelijk. De enige die dat niet heeft gedaan... Uh, Hafez al-Assad, de vader van de huidige president in Syrië. En dat zul je ook zien als er een omwenteling komt in Syrië. Dat is natuurlijk toch een bevolking die 30, 40 jaar met hetzelfde verhaal is opgevoed. Kijk, de Jordaniërs, de, de Egyptenaren, de Palestijnen... die hebben allemaal vredesakkoorden afgesloten met, met Israël... waarbij ze steeds een stukje kregen. En Hafez al-Assad heeft altijd gezegd, één deal, één handtekening... En ja, dat zal de Arabische straat in Damascus eh, ook als Bashar al-Assad valt, zal dat eisen van Israël. Dus er moet iets gaan gebeuren eh, in, in, de, in de handreiking die van aan de andere kant komt. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Die ja. Golan teruggeven... Ja, dat zal niet binnen twee jaar geregeld zijn. Ja, maar uiteindelijk wordt je met de huidige regering... en, en toch ook wel ja. wat, wat je hoort op straat in Israël... Uh, het gaat niet gebeuren. Die angst, die is heel diep. En mm -hmm. toch ook de beheersbaarheid van, van de situatie op dit moment. Hè? De bezetting, ja... Uh, de, de, het is uitermate beheersbaar. De, de controles in, in de Israëlische steden, die stellen weinig meer voor. Er is nu een aanslag geweest, maar die kwam van buiten. En dat was niet ja, zo is dat klassiek. zo? Want het kost toch heel veel geld, die bezetting? Want ik begrijp dat die zeg maar, sociale revolutie, zeg maar walk like an Egyptian op, uh, in Tel Aviv uh, gevoel, ja. dat men toch ook zoiets heeft van, ja, de enorme economische crisis. Maar dat is heel kost... interessant dat je dat zegt, hè? Want, want Israël is natuurlijk een land wat gedomineerd wordt door scheidingen, die, die uh, als het even rustig is, inderdaad ook de kop opsteken tot, tussen Portugese en Oost-Europese Joden is de grootste scheiding, maar er zitten er nog zoveel andere. En die verdwijnen als sneeuw voor de zon op het moment dat er iets van buiten komt. Iets wat eng is ja, ja. en iets wat gevaarlijk is. Dat kan een vijandig buurland zijn, wat opeens ontstaat doordat de straat daar het wil. Dat kan de erkenning van de Palestijnen zijn. Ik bedoel, als eh, uh, Israëli's zich bedreigd voelen, zul je zien die sociale protesten die verdwijnen als sneeuw voor de zon. Er ja, is, uh, ja, ik... wacht, ja, ja gaat, gaat u gang. Nou, de, ik denk dat het ook heel stellen, relevant. Nou, ja. Graag. De enige hier, we hebben het steeds over Israël, we hebben het over Egypte... maar we hebben natuurlijk een, een, een kabinet in Nederland... dat zich uh, laat voorstaan uh, in het regeerakkoord... op intensivering van de relatie van, met Israël. En dat lijkt me nu ook heel relevant. Van wat gaat Nederland doen, wat gaat Europa doen, ook richting Israël? Oké, okay, ik wou toch even naar mijn vraag, namelijk over het vredesproces. We hebben de laatste week gezien uh, dat een aanslag op Elat in het zuiden van Israël was. hij is bijna nooit een aanslag op. En dat kwam nu uit de Sinai-woestijn, die in Egyptische handen is... Uh, Israël heeft teruggeslagen en een aantal Egyptische politiemannen uit de weg geruimd. Um, er zijn nu nog vredesakkoorden, het Camp David-akkoord, het akkoord, akkoord mm. met Jordanië. Maar wat is daar nog van over, Sander? Is men bang in Israël dat dat gaat verkruimelen? Nee, de militaire machthebbers in Egypte die hebben al zo duidelijk gezegd... en ook de moslimbroeders trouwens, dat ze aan de essentie van dat verdrag niet willen tornen. Dat gezegd hebben, er zit natuurlijk heel veel in de details waar ze wel aan zullen willen tornen... maar die essentie die blijft overeind. En Interessant is wel dat, dat dat nieuwe zelfvertrouwen van Egypte, dat zie je nu ook. Hè? Want Mubarak had ooit over die vijf neergeschoten militairen gezegd. Van ja, nou ja, uh, zand erover. misschien had hij één uh, uh, opmerking gemaakt. Maar nu zie je dus dat ze excuses eisen. En als Israël zegt dat ze gebeuren zijn, als ze Precies, dan is dat niet genoeg. En hè, wat dat betreft zal de relatie veel meer worden dan uh, zoals ze die met Turkije hebben, bijvoorbeeld, wat wel vriendschappelijk is, maar uh, toch wel kritische vrienden. Maar vrienden zullen het wel blijven, wie er ook aan de macht komt in Egypte. Petru Christine vertelde er net over ja, die man die de Israëlische vlag... van de ambassade haalde en mm. de Egyptische heest dat dat een held is nu. Hoeveel, hoeveel mensen in Egypte uh, willen van die vredesakkoorden... van, de, van het Camp David en Oslo-proces af? En je hebt een koude vrede. En ik denk dat mensen in Egypte die willen geen oorlog meer willen. En daar zijn ze natuurlijk precies zoals Israëli's. Die willen ook geen oorlog meer. Dat kost te veel. Uh, mensenlevens en ook een heleboel uh, economische verliezen. Maar men wil wel iets van Israël hebben. En, en namelijk gewoon echt dat Palestijnen op een rechtvaardige manier... Uh, die Palestijnse staat op kunnen ja. zetten. En dat moeten we gewoon niet onderschatten. Er is een enorm gevoel van lotsverbondenheid... in de straten van Cairo en Damaskus met de Palestijnen. Ja, dat is helemaal waar. En uiteindelijk is het teleur. Ook in die zin dat wat er ook gebeurt, uiteindelijk is voor Israël maar één ding belangrijk. En dat is niet de relatie met Egypte, of het nou staat of straat is. Het is de relatie nee, met, Amerika, met Amerika. En ja, daar is ook al volstrekt duidelijk hoe Amerika gaat handelen in september. Dus daar, daar is. Amerika gaat veten. waarschijnlijk. Gaat vetoen en eh, wat staat. Absoluut. En. Dus ja, wat dat betreft zit er ook daar geen beweging, ben ik bang. Wat gaan de Palestijnen doen, denkt u? Het is koffiedik kijken natuurlijk, mevrouw Stine. Als die uh, Palestijnse staat een meerderheid haalt in de Verenigde Naties, wat de verwachting is... maar Amerika en Israël vervolgens uh, dat niet doen... Nou, ik denk dat die, die muur, en daar zal Sander meer van weten, dat hij heeft, heeft laten zien dat die terroristische aanslagen die zijn afgenomen. Als de Palestijnen nu kiezen voor een geweldloze beweging, hè, à la Tahir uh, de eerste 18 dagen. Want, uh, Bestaat het voor iets worden... in de Palestijnse... Nou, volgens mij die zijn er wel mensen die, die dat... Ook. Je hebt het je al gezien met de Nakba- en de Naksa-herdenkingen... dus van de grote catastrofe en de kleine catastrofe dat uh, men massaal naar de grenzen trekt. Dat is nu vooral vanuit Libanon en Syrië gebeurd. Um, dat zou ook... en dat, dat vindt toch op, niet echt geweldloos? Wat, dat hangt er vanaf wat je geweldloos noemt. Het is in elk geval niet dat er uh, bommen worden gegooid en uh, geweren bussen worden worden opgeblazen. Ja, precies. En heeft dat de toekomst, dit soort... Min of meer vreedzame demonstraties naar die scheidingsmuur toe, naar de grenzen toe. Als het aan de uh, mensen in de bezette gebieden ligt die dat organiseren, zeer zeker wel. Dat is een mm -hmm. brede beweging die je nu ziet. En uh, verhouden zich op gespannen voeten daarbij met uh, de Palestijnse autoriteit die vooral de rust wil bewaren. Dus een heel interessant krachtenveld waarbij uh, niemand op dit moment weet wat er gaat gebeuren als Palestina een feit wordt. Wat is de invloed van die... Want we hebben het daarnet gehad, Sander, over... Uh, ja, er is een ander soort Israël die dan uh, wel de Palestijnse staat wil erkennen. Er zijn ook die demonstraties, de Walk Like an Egyptian demonstraties ja. geweest. Maar die gingen geloof ik meer tegen bezuinigingen en zo. Ja, de economy is stupid. Ja, dus dus ja. V, de, je hebt daar mensen die heel erg uh, voor vrede zijn. En daar vroeger de straat voorop gingen in een donkerbruin verleden. Dat is maar je hebt, geleden. je hebt daar ook kolonisten die dus uh, zeggen... Uh, Israël is van ons en uh, het is ons uh, van God. God gegeven taak om daar te gaan wonen. Maar in hoeverre is die uh, ja, meer sociale beweging... in hoeverre lijkt dat op het Targierplein? Um, ze, ze, ze zijn erdoor geïnspireerd. Je hebt het parallellen dat het jongeren zijn... dat het van beneden afkomt, dat het internet een grote rol speelt. Dat maar is twitteren. Ja, dat ze twitteren. Maar uiteindelijk is uh, het doel uh, heel erg anders. Het is een aanpassing van het beleid. Het is niet het omverwerpen van het regime. En dat is mm. toch wel een heel belangrijk verschil, volgens nou, wat, mij. De parallellen, die men, de parallellen die men in Egypte ziet... is dat je eigenlijk toch een, een generatie hebt van leiders... die er al 30, 40 jaar zitten... En die eigenlijk heel lang niet, ook in eigen land, of dat nou in Israël, of in de bezette gebieden, of in uh, Syrië is, naar hun, hun eigen bevolking hebben geluisterd. Ja, en die bevolking is nu eenmaal heel erg jong. Ja. Dus je ziet gewoon dat de jonge stem, die klinkt steeds luider. Mevrouw Sinnen, u had het er net al even over het regeerakkoord van het kabinet Rutte... waarin eigenlijk helemaal niks over buitenlandse politiek staat... behalve dat de band met de staat Israël beter moet worden. Ja. Wat vindt u dat, uh, dat de regering, premier Rutte, minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken... in deze situatie in het Midden-Oosten moeten doen... Nou ja, kijk, het is zaterdagavond en als je goed bevriend met iemand en je ziet hem dronken in een auto stappen dan zeg je van, doe dat nou niet. En Israël dus stapt dronken mij... in de autofit. Nou, ik denk dat het risico is dat Israël uh, dingen gaat doen die niet goed zijn voor Israël. En als we echt hele goede vrienden met ze willen zijn, dan uh, zou je ze daar toch op moeten wijzen dat er uh, wat kansen liggen. En ja, de huidige samenstelling van de regering in Israël is ook niet heel erg uh, gericht op uh, verzoening en hand uitreiken. Dus het zal best lastig zijn. Maar ja. wij zijn een van de beste vrienden van Israël en dat moeten we volgens mij nu goed inzetten. Dus minister Roosenthal zou, zou moeten zeggen... juist omdat we zo bevriend zijn, herken die Palestijnse staat wel. Nou, en luister ook naar de Arabische straat... en andere hoofdsteden in de Arabische wereld. Ja. Sander, lijkt Israël op een dronken automobilist op zaterdagavond? Ja. ja, nee, ja, toch wel. Ik ben bang dat je dat moet vaststellen... waarbij die goede vriend Nederland... Ik geloof ook wel dat ministers dat zeggen. Verhagen is onlangs nog geweest. En die zegt echt wel dingen die, die lastig zijn voor Israël. Maar uiteindelijk weet Israël dat de relatie met Nederland... niet gaat veranderen wat het ook doet en dat de relatie we hebben het er weer over, met Amerika niet gaat veranderen. En ja, wat dat betreft is, is het heel erg leuk wat Nederland doet. En al zouden ze Palestina erkennen, wat een mooi gebaar zou zijn... dan nog maakt het niet zoveel uit. Ik denk niet dat het mag van gedoogd partner PVV, hoor, dit Palestina erkennen. Ik weet het zeker van niet. Ja, de Saoedis die, zullen, die, die hebben de, de, de voormalige ambassadeur in Washington. Prins Faisal heet hij, geloof ik. En die heeft een paar maanden geleden een uh, artikel geschreven... in een aantal internationale kranten. En die zei, nou, wij gaan gewoon tellen. We gaan tellen hoeveel landen en welke landen straks... Uh, die Palestijnse staat erkennen. Ja. ja en het oliewapen... Uh, wie gaat het inzetten? Zouden dat democratische staten zijn, Saudi-Arabië? Dat is natuurlijk ook voor ons lastig. Het was natuurlijk heel stabiel uh, een hele lange tijd. En dat is nu niet meer zo. Maar dat is de reden dat uh, mensen in Israël Sande... dus ook wel zeggen... Uh, het maakt niet uit of we ze erkennen. Want die erkenning betekent uiteindelijk niks als de Veiligheidsraad niet erkent. Daar zit Amerika in. Aan het einde van de dag maakt het niet zoveel uit. Die meerderheid, die hebben ze. Palestina gaat er komen. Maar wat doe je de dag daarna? En dat weet niemand. Israël op het breukvlak. Mag ik jullie bedanken voor deze interessante discussie, Petra Stine en Sanne van Hoorn? Graag gedaan. Ik hou mijn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 ik voel mijn hartslag met jou tegen me aan. Het is niet te weerstaan. Je neemt mijn jas aan en strengt mijn glas in en houdt mijn hand vast. En ondertussen voel ik je als -a -a arme kussen. Ik hou mijn ogen dicht en mijn adem in. En dan bedenk ik me, dan bedenk ik me. Long bunker lift button is Ze maakte gisteren grote indruk bij haar optreden... tijdens het openingsconcert van de Uitmarkt op het Amsterdamse Museumplein. Eefje de Visser, en dit was Hartslag. Libië dan. Volkskrantverslaggever Remco Andersen aan de lijn. Goedenavond, Remco. Goedenavond. Uh, het nieuws hier stond vandaag vooral in het teken van... dreigende tekorten aan water, aan voedsel... aan andere hulpmiddelen in Libië. Wat is daarvan te merken allemaal... Nou, een hele hoop. Uh, in grote delen van Tripoli doet het water al dagen niet meer. Uh, Stroom is nu, ik kijk om me heen en alles is zwart, behalve mijn hotel, een uh, generator. En de belangrijkste aanvoer van Tunesië naar Tripoli is al heel lang uh, uh, uh, gesloten. De rebellen hebben waarschijnlijk vanochtend voor het eerst uh, de grenskocht in handen gekregen. En dat betekent dat allerlei goederen, zoals drinkwater, vlees, groenten, melk, allemaal niet meer aangevoerd kunnen worden. En uh, de stad kan groter grote en kort. Veel winkels zijn half leeg. En uh, ja, zonder stroom en, uh, en, en, en water uh, is het lastig leven. En wat denken de rebellen hier aan te doen? Nou, die nu ik heb, is wat de, de overgangsraad hele hele tijd al zegt. Ze hebben geld nodig. Geld om alles, uh, alles aan de gang te krijgen. En uh, dat probeer je te krijgen door uh, internationale gemeenschap te vragen... om Libische vergoeden te ontdooien. En ik hoop dat, dat, uh, ik hoop dat het in ieder geval zelf beholpen wordt... Want wat ik dan de laatste dag steeds wel afvraag is, hoe lang, mensen zijn nu nog heel blij. Maar als dit nog lang zo is, hoe lang gaat het duren voordat mensen, net als in Irak, op een gegeven toen alles nog gewoon deed. Daar is het nu nog veel te vroeg voor. Maar ja, dit kan natuurlijk geen weken doorgaan en dat valt ook wel niet, denk ik. Ze gaan toch geen heimwee uh, naar Gaddafi krijgen van de weeromstuit? Nee, nog niet. Maar het is gewoon. Uh, ja, De hele stad is stil en, uh, en er is niks. En dat, uh, ja, dat gaat natuurlijk op de zenuwen werken. Maar we moeten maar kijken hoe dat de komende weken gaat en de komende maanden gaat en uh, wat we ervan maken. Want je trekt de vergelijking met uh, hoe het misging in Irak. Daar, daar gingen mensen die aanvankelijk blij waren met de bevrijding, ja, uh, guerrilla-oorlog weer tegen het Westen voeren. Voorzie je zoiets? Nee. Ik had die vergelijking misschien niet moeten maken. Daar is nog veel te vroeg voor. Maar dat verzie ik. Op dit moment is iedereen hartstikke blij. over met het westen. En iedereen is eigenlijk heel dankbaar voor de hulp die NAVO geboden heeft. En voor de houding die westerse landen, vooral Frankrijk, hebben ingenomen. En eigenlijk op dit moment hoor je geen onvertogen woord over het Westen. hier. Nou, gelukkig maar. Um, hoe staat het eigenlijk met Gaddafi? Vandaag was er nieuws dat hij in een Mercedes... De grens met Algerije zou zijn gepasseerd. Maar ja, een paar dagen geleden zat hij nog in Venezuela, geloof ik, of in Burkina Faso. Wat is daar, daar waar van? Zijn die geruchten te controleren of niet? Nee, die zijn niet te controleren. Want ik, uh, ik was er niet bij toen hij uh, door de woestijn reed. Maar uh, ja, in enige, uh, in enige regelmaat doen die geruchten de, de ronde op en uh, de kop op. Mensen speculeren voortdurend over waar ze kunnen zijn, uh, of in Libië, of, of in Sirte, of de Woestijn of in tunnels onder Tripoli, of in Tjaat, of in, in Algerije. En een paar dagen geleden was ik zelf bij een uh, nou, ontzettend heftig vuur in een uh, wijk in het zuiden van Tripoli, Maar ook rebellen, een aantal rebellen dachten dat er schiengedaf in een bepaald gebouw zat. Uh, nou, die geruchten doen duurder te ronde, maar niemand heeft het nog gevonden, dus voorlopig uh, blijven het geruchten. Kan het mensen eigenlijk nog wat schelen, waar Gaddafi is? Want alle, alle journalisten zijn daar vol van. Maar hoe denken de Libiërs daarover? Uh, het is wisselend. De meeste mensen hebben toch wel heel sterk zoiets van... Uh, hij moet gevonden worden. En hij moet, uh, wat de meeste mensen zeggen, is dat hij terecht moet worden. Dat hij gewoon verantwoordelijk moet afleggen over zijn daden. En uh, er zijn ook een aantal mensen die hem liever gewoon zien hangen aan een grote boom. En er zijn ook mensen waar het is wel een minderheid die zoiets hebben van uh, het is allemaal wel, de Daffy is weg en komt niet meer terug en we moeten gewoon verder. Maar als algemene mensen gewoon heel graag zien dat hij gepakt wordt en uh, publiekelijk wordt gerecht komt. Remco Andersen vanuit Libië, dankjewel. Griekenjager treedt morgen op de laatste dag van de uitmarkt op in Amsterdam. En dit was Run Run. Tijd voor sport in het oog. We gaan even terug naar 2008, naar de Paralympische Spelen in Peking. En weer, en weer Pistorius, heel Very slow. Outside van hem, Singleton van de Staten, kwam door. Pistorius is going to have to do something brilliant inside him, He goes down. Here comes Pistorius, he'll still win it. He'll still win it in 11.18. De Zuid-Afrikaan Oscar Pistorius, bij wie beide onderbenen zijn geamputeerd, versloeg in Peking op de 100 meter zijn tegenstanders die maar één ledemaat miste. Pistorius rent op protheses van kunststofvezel en komt morgen op het WK in Zuid-Korea uit tegen atleten zonder handicap. Goedenavond, Tom Fugers, ook van zonder onderbenen. Goedenavond. Goedenavond. Bedankt voor uw komst. Is dit een historisch moment morgen dat uh, Pistorius dit waagstuk, uh, zich aan dit waagstuk begint? Uh, nou, dat moet nog blijken of het historisch wordt. Dat ligt natuurlijk een beetje aan of er nog uh, volgers voor hem zijn. Mensen die uh, nou ja, ook uh, doen wat hij doet. Ik denk op dit moment dat het gewoon een heel uh, uniek moment is. En uh, ja, het zou leuk zijn als er in de toekomst nog andere atleten zijn die hetzelfde kunnen. Maar dan moet er wel een, iemand hebben die aan precies dezelfde voorwaarden voldoet... Dus iemand die gewoon een goede atleet is en uh, bijna onderbenen mist. We moeten natuurlijk inderdaad zijn resultaat nog afwachten in Zuid-Korea. Ja. Maar is het eerder gebeurd dat iemand uit de wereld, een held weliswaar uit de wereld van de gehandicapte sport, het tegen andere gewone sporten zonder handicap op opneemt? Voor zover ik weet, uh, niet op deze manier inderdaad, Niet op een echt een officieel uh, evenement zoals het WK. Dat is, in dat uh, opzicht is het zeker een unicum. Hoe belangrijk is uh, Pistorius? Wat voor voorbeeld, wat voor rolmodel is hij? Nou, ik denk dat hij sowieso heel goed is voor de promotie van, uh, van atletiek. Als je kijkt naar Usain Bolt, is hij ook, ja. ook een enorme boost aan de aandacht voor atletiek. En dat doet hij natuurlijk ook op, op een hele andere manier. Plus dat hij voor, nou, misschien voor veel mensen die uh, in een soortgelijke situatie komen of zitten... ook wel een inspiratie kan zijn om ook uh, nou ja, de hardloopschoenen erbij te pakken. Maar op welke afstand komt hij uit morgen? Uh, morgen op de 400. Hij moet morgen de, de voorrondes lopen. En, dat, en uh, ja, dan moet hij bij de beste twee van zijn serie komen om ook in de finale te komen. Op welke kom ja? Ja? Hij komt ook nog uit op de uh, 4x400 Stavettig. Dat is later uh, in het toernooi, ja. Op welke afstanden heb jij zelf allemaal gewonnen in de loop van je carrière? Uh, 100 en 400. En ik heb op de 400 ook vaak uh, van Oscar verloren. <laughs> en met, hè, wat flauw van Oscar. <laughs> ja. Hij is wel goed, hè, Oscar? Ja, dat is een, een, een uniek atleet, is het. En zijn jullie te vergelijken qua prothese, qua hulpmiddelen? Uh, nou ja, we lopen wel op hetzelfde uh, materiaal, dezelfde merken, dezelfde veren ook. Alleen ja, ik heb er één en hij heeft er twee. En dat is ook ja, het grote verschil tussen eigenlijk hem en de rest van onze categorie, om het maar even zo te noemen: uh, dat hij heeft er twee en wij hebben er allemaal één. Ja. En toch durft hij het morgen op te nemen tegen sporters, helemaal zonder handicap? Ja. Ja, goed, dat is ook al uh, nou ja, heel lang zijn ambitie geweest. Daar heeft hij het al, uh, al jaren over gehad. En het is ook heel logisch, want hij heeft in onze categorie uh, eigenlijk nou ja, geen weerstand op de 100 meter, wat je net in het fragment hoorde, wel. Uh, en dat komt doordat zijn startinverhouding slechter is, doordat hij uh, helemaal geen kuiten heeft. Ja. Um, maar bijvoorbeeld ja, de 400 heeft hij eigenlijk helemaal geen concurrentie aan, aan ons, om het even zo te noemen. Ja. Dus dan is het natuurlijk logisch dat je als dat leed, ga je op zoek naar, naar iemand Uitdaging. die wel weerstand kan bieden. En uh, hij is natuurlijk gewoon een atleet. Hij wil, hij wil racen tegen mensen die, uh, die hem aankunnen. Yep. Dus dat is logisch. Je hebt uh, niet alleen vaak van Oscar Pistorius verloren, zo te horen... <laughs> maar je kent hem ook goed, je hebt vaak met hem gepraat. Ja. Wat is het voor iemand? In elk geval is hij ambitieus. Ja, dat is die zonde meer, ja. En ja, kijk, op de baan is het natuurlijk gewoon, zeker in de, in de warming-up, is het dolle met eh, onder elkaar en een beetje mensen uit andere landen pesten. En eh, ja, dat is gewoon het spelletje en de spanning voor de wedstrijd eh, van je afpraten. En in dat opzicht, ja, is hij gewoon altijd je, een beetje een showster. En we hebben altijd ontzettend gelachen met elkaar en eh, over de sport gepraat. En ja, gewoon de, de warming-up samen gedaan. En, eh, maar goed, wij niet met z'n tweeën hoor, gewoon met, met de meeste jongens die op dat moment meededen. En dan is het gewoon een hele prettige persoon om, om mee om te gaan. Wanneer heb je hem voor het laatst gesproken? Uh, dat was in 2009 in Parijs op een uh, wedstrijd. Je kunt met hem lachen, maar met humor? Ja, zonder meer, ja. En uh, hij heeft ook wel, uh, ik bedoel, net als wij allemaal, uh, voor, vlak voor de wedstrijd gaan, uh, zeg maar de oogkleppen op en is het uh, voorbereiden. Maar ja, je moet toch een beetje je spanning kwijt, dus dan uh, is het flink dolle. <laughs> en je kunt lekker met hem roddelen, zo te horen, over andere sporters? Ja. Ja, dat hoort er een beetje bij, hè? En hij is niet arrogant? Hij laat zich niet voelen nee, op zijn beroemdheid? Absoluut niet, nee. Dat, uh, veel mensen denken dat wel, maar je, ja, daar merk je eigenlijk niks van. En kijk, op het moment dat de media erbij is, dan gaat wel alle aandacht naar hem. Maar zelfs op dat soort momenten is hij de eerste die anderen erbij trekt voor de foto. En die, uh, ja, nee, daar merk je eigenlijk helemaal niks van. is dus in, uh, in dat opzicht ook wel knap dat hij zelfs na zoveel jaren zoveel aandacht nog gewoon uh, heel uh, toegankelijk is. Je hebt daarnet uitgelegd waarom hij die, die uitdaging zoekt in Zuid-Korea... maar geef je hem ook enige kans om te winnen of dat niet? Ja, ik, ik ben er eerlijk gezegd een klein beetje bang voor. Ik hoop het heel erg, maar hij zal echt boven zichzelf uit moeten stijgen. Als je, als je naar zijn huidige PR kijkt wat hij dit seizoen heeft gelopen... en de, de tijden die jongens zijn, in zijn serie lopen... dan ziet hij er echt nog wel uh, iets van af. Dus hij moet boven zichzelf uitstijgen... en de mensen in zijn serie moeten iets minder lopen. En dan zou hij een ronde verder kunnen komen... Ik, ik, ik ben bang dat het nog te vroeg is om, uh, ja, voor, voor het podium of zelfs voor de finale. Maar ja, als je kijkt naar zijn progressie de afgelopen jaren... En, en hoe oud hij op dit moment is, zit er nog zoveel in het vat... dat ik uh, absoluut niet uitsluit dat dat moment nog wel gaat komen. Als hij zou winnen, zou wel een enorme revolutie zijn. Want dan maakt ja. hij het gewoon in de ja, zeg maar reguliere sport. Zou, ja. ja, Dan heb je die Paralympics helemaal niet meer nodig. Hè? Zou hij daar dan nog aan kunnen meedoen? Ja... Ik denk als hij echt de weerstand kan, uh, voelt en dat hij echt uh, inderdaad voor de medailles mee gaat doen, dat hij misschien wel uh, minder ambitie zal hebben om de Paralympics zelf nog mee te gaan doen. Maar ik denk dat de Paralympics zelf als toernooi, uh, ja, dat wordt niet, gaat niet weg door wat hij hier nu doet. Dat kan ik me niet voorstellen. Denk je? En, en dat... Ja, geen ga je gaan. Ja, dat, dat komt omdat de, de, de categorieën binnen de Paralympics zijn heel breed. Je hebt mensen met, met zonder armen, je hebt mensen zonder benen, je hebt mensen in een rolstoel. En als, dan zou je ook al die categorieën open moeten gooien en iedereen tegen elkaar moeten uitzetten. En dan zou in de toekomst de marathon altijd gewonnen worden door iemand in een rolstoel. Dus de, die vergelijking gaat gewoon niet op. Als je dat opengooit, dan, dan ga je bepaalde categorieën helemaal eruit halen. Waardoor de reguliere sporter ook onder zou gaan leiden. Tot slot Tom Fuggers. Denk je dat hij uniek blijft in deze uitdaging die hij morgen aangaat? of Gaat het gehandicapte sporters regenen die het ook gaan proberen? Nou, ik denk dat je goed moet beseffen dat Oscar Pastorius, als hij geen protheses had gehad, ook een topatleet was geweest. Die man is uh, zo sterk en zo'n goede atleet. Er zijn op dit moment uh, meerdere sporters uh, die precies het, hetzelfde hebben als hij. Dus die ook twee onderbeenprotheses hebben, hetzelfde materiaal. En die halen bij lange na niet bij hem. En wellicht dat die zich zullen ontwikkelen, of dat er uiteindelijk ook een andere atleet is die uh, uh, op zal staan. Maar uh, ja, in dat opzicht, hij is wel zo uniek dat ik de kans heel klein heb dat er nog een keer iemand komt die dat ook kan, wat hij doet. Zullen we voor hem duimen morgen? Ja, zeker weten. <laughs> Dank voor je toelichting, Tom Viewers. Fijne avond. Goed. Het best. Wanneer ze schelden als ze slaan? Hoor ze schreeuwen, laat geen traan. Want dit gesjoemel onder tafel, ze kruipen hoger, duwen lager. Maakt niet uit of je wordt gefled. Wie het laatst lacht wie, wie het laatst lacht Wie het laatst lacht Oh wie het laatst lacht Oh lacht het best. Ook morgen op de uitmarkt, althans ijs en dienende Beatrice van der Poel. En dit was Wie het laatst lacht. Het is vijf voor twaalf. En de Chinese zwarte markt betaalt er tonnen voor. Voor de hoorn van de neushoorn. Een vermeend middel tegen elke kwaal en ook nog potentieverhogend. Sinds februari heeft een bende al 22 museum van een neushoornhoorn beroofd. Vannacht was het raak in Rotterdam en in Londen waren ze ook actief. Nederland heeft nu nog één natuurhistorisch museum met echte neushoornhoorns. René Dekker, collectiedirecteur van Museum Naturalis in Leiden. Goedenavond. Goedenavond. Brengen die hoorns zoveel op dat ze steeds gestolen worden? Ja, blijkbaar. Uh, het is ook wat de gekke voor geeft. En hoe meer er gestolen zijn, hoe minder er blijven. Dus uh, de prijs gaat blijkbaar nog omhoog ook. Maar wat kun je ervoor krijgen? Uh, ik heb bedragen gehoord van, van 30, 40 tot 75.000 euro of dollar, wat was het, per kilo... Dat is behoorlijk. U heeft er nog eentje, hoe beveiligt u die? Uh, die is ver weg achter slot en grendel en uh, ver weg verstopt in het gebouw... en slechts een paar mensen weten waar hij is. En had het uh, Natuurhistorisch Museum in Rotterdam dat niet gedaan, het goed opgeborgen? Uh, wat ik heb gezien van de foto, hing hij in het uh, tentoonstellingsdeel. Wij hebben ze allemaal verwijderd uh, uit de tentoonstelling. Het lijkt om een uh, internationale bende te gaan. Werken ze steeds volgens dezelfde methode... Nou nee, er zijn verschillende methodes. Hier is het een, zeg maar, bijna een ramkraak geweest in Rotterdam, dat hebben ze elders ook gedaan. Maar ik weet ook uit een geval in Luik waar ze zich vlak voor sluitingstijd uh, eraan hebben vergrepen. En dus eigenlijk als bezoeker zijn binnengekomen. In China uh, gelooft men in de ja, potentieverhogende werking van zou het Zou het een aanwijzing kunnen zijn dat het een Aziatische bende is? Ik begrijp dat Europol uh, richting Ierland kijkt, maar wie ze daarvoor ingeschakeld hebben weet ik niet. Het gaat naar Azië. Het schijnt zo te zijn dat het in eerste instantie tegen koorts, een medicijn tegen koorts is. Het verhaal gaat steeds over de potentieverhogende uh, werking. Uh, bewijs is uh, nooit geleverd. Althans, qua onderzoek nooit geleverd. Ik weet niet hoe het in de praktijk zit. Ik kan het me nauwelijks voorstellen, want een, een, een horen is eigenlijk hetzelfde als een nagel op je vingers, op je tenen. Het is haar. En ik zou zeggen, ga nagels bijten. Ja, dat kan ook. In, uh, in Londen hadden de dieven niet door dat het uh, nep-exemplaren ja. waren. Zou dat in Nederland geen uh, probaat middel zijn gewoon nephoornhorns ophangen? Um, nou, sterker nog, Naturalis heeft uh, nephoornhorns staan. Maar gezien het feit in Londen uh, denk ik er nu over om die ook maar weg te halen. Want blijkbaar heeft men het nog niet door. Uh, en ik wil niet het risico lopen dat men voor nep naar binnen komt. Ook al zijn we dan niets kwijt, de schade is dan al geleverd. Het beste is het gewoon in het depot op te sluiten. Het beste is het ver weg achter Slottengrendel, ja. Dank u wel, René Dekker van het Museum Naturalis in Leiden. Prettige avond. En daarmee komt een eind aan deze zaterdagavond aflevering van Met het oog op morgen. Morgen, ja, dan zit ik hier weer en dan praat ik onder meer met oud-minister Joris Voorhoeven van Defensie. Naar aanleiding van de memoires van zijn Amerikaanse oud-collega... Dick Cheney, die net zijn verschenen. Dick Cheney was de man achter de oorlog in Irak. Straks BNN. Patrick Lodiers praat dan met Simone Kleinsma... over haar one-woman-show Simone's songboek. En uh, ja, ik wens u een goede zondag. Mocht u ons in de loop van de nacht toch weer kwijtraken op AFM. We zijn er ook op de oude zender van de BBC. 648 AM. Goeienacht. Dit is Radio 1.